Het is Radio 1, de NTR. Dat yes, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten werd bekend als schrijfster van kinderboeken... maar brak door naar de grote mensenwereld met het geheim van mijn moeder... waarin zij probeerde het raadsel achter haar biologische moeder te ontrafelen... En nu verschijnt mijn tweede moeder over de vrouw die biologisch niet haar moeder was, maar wel voelde als haar moeder, al had dat even tijd nodig. Hier is Rita Verschuur. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, mevrouw Verschuur. Heel veel mensen zullen u nog altijd kennen als Rita Turnquist. Want u heeft 23 jaar lang Rita Turnquist uh, geheten. Want getrouwd met meneer Turnquist, een, een Zweed. En uh, u heeft kinderen gekregen die zijn naam dragen. Waaronder bijvoorbeeld Marie Turnquist, bekende illustratrice. U heeft boeken gepubliceerd en vertaald onder die naam. Yes. Wanneer besluit je dan op een gegeven moment... en nu moest het maar weer Rita Verschuur worden? Ja, dat was een heel uh, cruciaal ogenblik. Ik begon plotseling uh, herinneringen... uit mijn allervroegste uh, jeugd op te schrijven. En... Toen dat bleek dat dat genoeg was voor een boekje, een heel klein boekje... dacht ik, nou, op dit kleine boekje zet ik mijn meisjesnaam... Hè, want het was in ik-vorm geschreven en het begon op mijn vierde. Ik dacht, ja, midden in de oorlog of het begin van de oorlog... Ik dacht, ja, daar kan je niet uh, de naam Turnquist op zetten. Maar goed, daarna gaan we gewoon weer door met de normale boeken. Hè? oh ja, dat was wel dacht, de gedachte. Ja, en dan zou je en, weer onder Turnquist. Ja, dan zou ik misschien. gewoon weer doorgaan. Maar het vreselijke is... Uh, het werden acht boeken van, met herinneringen. En toen was ik dus al acht keer verschuur. En toen kon ik echt niet meer terug. Maar het is, ik kan het niemand aanraden... om halverwege je carrière van naam te veranderen. Want? je kunt Nou ja je moet eigenlijk opnieuw beginnen. Want als je je voorstelt aan iemand... je zegt, ik ben Rita Verschuur... dan weten ze niet wie, wie dat is. Dan zeg ik, vroeger heette ik Turnkvist. Oh ja, ja, die kennen we wel. Uh, dus dat moet, je, dat moet je niet doen. Je moet gewoon meteen met je meisjesnaam beginnen. Gewoon je dat, meisjesnaam ja, houden eigenlijk. Is dus dat niet je veel verstandiger? Ja, natuurlijk. Maar ik, ik ben natuurlijk vrij oud. En in die tijd was dat niet gebruikelijk. Nee. Bovendien woonde ik in Zweden. En in Zweden was de naam Verschuur totaal onuitspreekbaar... Maar dat ze ook niet. Ik vond Turnquist een prachtige naam. Ziet u het, als... het nu zelf eigenlijk ook als twee verschillende vrouwen? Mevrouw Turnquist en mevrouw Verschul? Ja, dat is, dat is wel zo. Ik heb twee landen. Twee landen, twee talen, twee werelden. En daar, ben ik, daar voel ik me ook anders. Ja, het, ik ja. heb tenslotte Zweeds gestudeerd. Het is alleen al... Tijdens het praten van die Zweedse taal, uh, die uh, langzamer, zangeriger is, dan, dan kom je in een heel andere gemoedstoestand. Ja, uw ogen beginnen er ook anders ja, bij je? te glansen. Ja, ja, je, je komt echt in een andere sfeer. Uh, ja, en ik vind die taal uh, veel leuker om te praten dan Nederlands. Nederlands is gewoon. Wat maakt het. Ja, ja alleen maar omdat het niet uw moedertaal nee, is. En daarom is het leuker. Ik of? heb hiervoor gekozen omdat ik het zo mooi vond klinken. En omdat mijn vader het sprak. Nou ja, ja dat was... Ik harde. heb het inmiddels gelezen, want het is wederom een autobiografisch werk ja, geworden dat ja, u heeft geschreven. Ja, ja. Hoe zou u Rita Turnquist eigenlijk omschrijven? Wat voor vrouw is dat? Rita Turnquist uh, is een iets ernstiger vrouw. Ja, ik ben natuurlijk altijd wel ernstig, maar... Uh, ja, meer nadenkend. Er zit ook iets dromerigers in. De Zweedse natuur speelt een enorme rol daar in het leven. En de deed dat ook heel erg in het mijnen. En dat doet het bij iedereen mm -hmm. daar. Ja, je komt in een, in een iets andere gemoedstoestand. Ja. In een andere atmosfeer. U beschrijft ja. ook, herinner ik me nu, een wandeling met uw vader door het bos. Een ja. bos in Nederland. Ja. En dat dat van zo'n andere orde ja. is. Al die boompjes die zo keurig ja, netjes op ja, het rijtje staan. Ja, Geen en, beesten, En niet die mooie beesten. ondervegetatie van varens en allerlei bessen. En, en dat ja, niet op die manier zoals in Zweden, dat oergevoel. Je krijgt het oergevoel in Zweden. En dat, dat heb je hier niet. En daar natuurlijk, rijkelijk. Nou, dat, dat, Ik geloof dat dat heel belangrijk is. En één dochter van, van u is teruggegaan naar ja, Zweden? Die, nou, ze is er veel, maar ze woont gewoon ook in Amsterdam. Zij is ook een tweelandig persoon geworden. Mijn Zoals. zoon trouwens ook, maar die woont in Amerika. Maar het, we zijn allemaal wel een beetje dubbel. Laten we heel even naar het nieuws gaan. Eigenlijk het nieuws van afgelopen vrijdag. Maar iedereen uh, voelt de naschok nog. Ja. Uh, de grootste bezuinigingen ja. die nu de, uiteindelijk, duidelijk ja. zijn geworden. Ja. Hè, wat er ja. precies gaat gebeuren. Um, de bezuinigingsvoorstellen die zijn dus nu concreet. De grote, uh, beroemde instellingen uh, worden min of meer ontzien. Vooral de middelgrote mm. en kleine instellingen in het theater... en de beeldende kunst uh, moet het ontgelden. Uh, nu heeft u een dochter, uh, twee dochters... die allebei in de kunsten werkzaam ja, zijn. Ja, ja, Marie Turnquist, ja, de illustrator, uh, en uh, Saskia Turnquist. Ja. Blokfluitisten, maar ook betrokken bij het Nederlands blazers ja, ja, als muzikoloog. ja. Uh, heeft u, hoe heeft u het beluisterd? Deze? Oh, ik vind het zo verschrikkelijk. En ja, je vindt het verschrikkelijk voor iedereen. Maar ik zie het heel dicht bij huis. Hoe hè, mijn kinderen, eh, of laten we zeggen... Juist muzici, die voornamelijk freelance werken... en eh, totaal beknot worden in hun mogelijkheden. En ook hun... Hè, mijn schoonzoon is, is eh, ook eh, muzikant. En hoe dat zich... Ja, er ontstaan gewoon uh, blokkades, hè? Mo uh, geen mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen als je zo beknot wordt. Ja, maakt dus, het dus concreet? Hoe ziet hun leven er nu uit en hoe zal dat dan straks zijn na de bezuiniging? Of is dat nou moeilijk? ja, weet je, wat natuurlijk de, het, het voornaamste is, mensen die als freelancers moeten leven in deze situatie nemen ze alle mogelijke werk aan... wat ze anders niet aan zouden nee. nemen... maar wat eigenlijk meer is om het hoofd boven water te houden... en je brood op de plank... dan dat je iets met je wezenlijke talent doet... om dat optimaal te ontwikkelen. He, of, of gewoon er niet eens te ontwikkelen, het is er. Je kunt de, de mensen blij maken met wat je kunt mm -hmm. en dat... Dat Als freelancer de, moet je de ja, ja, harde commerciële ja, klus aan. Ja, dat, en dat, daar ben je niet voor. Je bent opgeleid om, om, om, om iets prachtigs uh, uh, hè, naar ja. voren te brengen. Ja. En dat, nou ja, dat is, dat is dus goed. Ik zie het dichtbij, maar je ziet het overal. En ja, mezelf heb ik dan het geluk gehad dat ik met... De schrijverij bezig bent. Het Letterfonds, tot nu toe krijgen wij nog eh, werkbeurzen. Nou, we hopen ook maar innig dat dat eh, een tijdje zo kan blijven. Want zonder werkbeurs zou ik hier niet zitten, want daar is mijn hele, mijn hele bestaan, op, bestaan gebouwd. op gebouwd. Dus ja. dat is ook al een klein voorbeeld. Nou, even. en dankzij die werkbeurs hebben wij dus een nieuw boek van Rita Vier ja, in handen. Ja, de Tweede Moeder. Ja. Even wat huishoudelijke mededelingen. De tegel, die ligt daar en is inmiddels beschreven. Straks wordt duidelijk wat erop ja. komt te ja. staan. En um, luisteraars kunnen zich melden. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Uh, dat stellen we zeer op prijs. Ga naar onze website radiokunstof.nl Rita Verschuur, in ons land, ik stel u nog even voor voor de mensen die later ja? zijn ingeschakeld. Ja. Uh, in ons land in eerste instantie vooral bekend als de vertaalster van het werk van Astrid Linken. Ja. Uh, en daarna in 76 ook als schrijfster van eigen werk. Uw kinderboeken ja. zijn ook uh, bekroond met onder andere De Gouden Uil en met de Nienke van Hichtenprijs. En sinds een aantal jaar schrijft u ook uh, voor volwassenen Het Geheim van Mijn Moeder. was een groot succes. En uh, nu is daar de tweede moeder. Laten we eens beginnen met de omslag. Want er staat zo'n hele mooie zwart-wit ja, foto op. Ja. Volgens mij is dat de hele kleine Rita Verschuur. Met ja, een, uh, hier een ben ik acht jaar. Haar. Hier ben ik acht jaar. En het is de bruiloft van mijn vader met zijn tweede vrouw. Uh, in Overveen ze staan er op het bordes van het gemeentehuis. Met een hele grote familie erachteraan. Allemaal heel erg in zwart gekleed. Je zou denken dat het een begrafenis is. Maar zo was dat, het. het was 1944, hè, midden in de winter. En midden in de oorlog. En midden in de oorlog, uiteraard. Maar ja, dat vooral. Dus uh, ja, en ik vond het ook verschrikkelijk, herinner ik me, dat mijn stiefmoeder, die was dan bruid, en had ze zo'n naar zwart mantelpakje aan. En ik moest met ze in het rijtuig. En dan riep ik al door als, er, als we ergens langs reden. Bukkenmoeder, Bukkenmoeder, ze zien je. Wel, hè, ik ging toen voor het eerst moeder tegen haar zeggen. Want het was al door tante Anke. Op die dag noemde ja, je haar ja, gelijk moeder. Ja, ja, ja. Want toen ging ze trouwen. dacht ik, ja, nu is het moeder. Maar ik, Had u dat zelf bedacht of hadden ze dat aan u gevraagd? Nou, u ik dacht, niet? ja... Uh, ik dacht, dat hoort er dan wel bij. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook uh, ingeleid. Zodat het op een natuurlijke manier ontstond. Misschien was het wel net daarvoor. Of dat hoort dat precies zien. is het Maar het zijn. was natuurlijk... Heel, ja, kijk, ik sta er zogenaamd vrolijk bij. Maar ik, als ik mezelf hier zie staan... dan kan ik nog voelen hoe, het, hoe krampachtig het voelde. Echt zo met de moeder wanhoop... gaat Rita lachen over dit nieuwe lezen. Ja, want maar, zo blij was u niet. Nou, natuurlijk niet, want je verlangt natuurlijk naar je eigen moeder, hè, die, die weg is. Ja, het duurt natuurlijk een hele tijd voordat je werkelijk went aan zo'n nieuw iemand die ja. ook zo anders is. Ik Voor de mensen de, die, die dat andere boek van u niet hebben gelezen, Het Geheim van Mijn Moeder, laten we het even chronologisch doen. Ja. Uw moeder was verdwenen. Ja, die, die vertrok toen, ja, midden in de oorlog, ja, ze, ze was verliefd geworden op een andere meneer, een meneer van de tennisclub. En toen toen ging ze bij papa en mij weg, en dat was in 1943. Dus toen was ik nog zeven. Ja, en toen bleef mijn vader alleen achter met mij. En toen bedachten mijn tante en mijn oma, uh, weet je wat, die werkeloze lerares op school waar mijn tante ook les had. Die kan wel eens eventjes voor Toon en zijn dochtertje komen zorgen. En zij nou, was weduwe. Hè? En zij was weduwe. En zij was, uh, ja, ze had de Arieëver verklaring niet ondertekend. Dus ze was uh, weggestuurd van school en ja, die moest ook eten. Dus die kwam bij ons in huis. Wat trouwens een heldendaad was. Ja, maar dat zeg ik ook eigenlijk meteen... omdat ik daar ook best trots op ben. En dat, het was ook een hele moedige vrouw. Dat, uh, uh, Ja... Dat, wist, dat soort dingen wist ik toen natuurlijk helemaal niet. Maar dat, want ze, ze praten daar nooit over. Dat was zo vanzelfsprekend dat je dat niet deed. Kennelijk. Er waren dus twee moeders in uw leven. Ja. Uw echte moeder, uw biologische ja. moeder. Die vertrok omdat ze verliefd was geworden ja. op een meneer van de tennisclub. En deze tante Ank. Want zij trouwde uiteindelijk. Ze kwam niet alleen maar even voor uw zorgen nee, en nee, uw vader. Nee, nee. Maar ze trouwde uiteindelijk ja. uh, uh, met uw vader. En nog even terug naar die biologische moeder, want dat moet. Ik bedoel, nu is dat nog enigszins voorstelbaar. Vrouw wordt verliefd op andere man en uh, raakt zo verliefd, verlaat uh, huis ja. en haard en ja. ook de kinderen. Maar in die tijd, trouwens nu ook ja. nog steeds, een vrouw die haar kind in de steek ja. laat, dat is wel wat. Ja, dat was ook heel erg. Dat, dat, dat, dat kan ik ook alleen maar zeggen. Dat was vreselijk. Dus uh, uh, ja. Uh, dus, die nieuwe moeder die heeft mij natuurlijk wel opgevangen. Ik ging, ik ging uiteraard wel af en toe naar mama toe. Maar ja, dat was, was al snel een grote toch, verwijdering. En dit was mijn leven. En daar. En ja, mijn papa ging met haar trouwen, dus natuurlijk eh, onderwierp ik mij aan haar. <laughs> Dat, zo kan je het wel zeggen. En uw biologische moeder bleef uw mama noemen en ja. tante Anke ja, werd moeder. moeder. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Misschien wilt u een... een uh, ik heb u gevraagd om een stukje voor te lezen. Oh, ik heb een stukje uitgekozen. Ja. Uh, pagina 71 uh, o, ja. staat het. Toen tante Ank bij ons in huis kwam, kroop ik nog vaak bij papa op schoot. Eerst zei ze er niets van. Maar na de trouwerij vond ze dat het nu maar eens uit moest zijn. Dat is iets voor kleuters, zei ze. Meisjes van acht horen niet meer bij hun vader op schoot te zitten. Moeder hield niet zo van aanraken. Ze gaf me heus wel eens een zoen, maar dat voelde net alsof je op het toneel stond. Zij was de enige die me van het begin af Rita noemde. Alle andere mensen zeiden Ritaatje. Voor papa bleef ik meisje... Als hij meisje tegen me zei, dacht ik aan vroeger... toen ik nog wel bij hem op schoot mocht. Mijn opvoeding liet hij aan moeder over, met als onuitgesproken motto... Wat moeder doet, is altijd goed. Alles of niets was haar levensdevies... Dat alles stortte ze over mij uit, zoals ze de kolenkit... met een mengsel van antraciet en eierkolen... smorgens leeg stortte in de potkachel... waarin nog een restje van een half verpulverde bruin lag na te gloeien. Ik stond vaak te kijken wanneer ze dat deed. Met een handige zwaai, veel geraas en veel stof. Elke ochtend was ik er zeker van dat moeder het vuur voor altijd had gesmoord... Maar als ik s middags uit school kwam, zat ze met de thee te wachten in een warme kamer. Dan was de kachel weer zo heet dat je er uit de buurt moest blijven. Ja, je zit eigenlijk al heel veel in, hè? Ja. voor wat voor type vrouw ja. het was. hield niet ja. van aanraken. Uh, ja, dit het was is, alles of niet. Alles of niks. Nee, ijskoud of kokend heet. Ja, dit beeld is heel... Be <laughs> dat past heel goed. <laughs> ja, je schrijft het spontaan op, maar na afloop denk je... Oh, dat is een mooie samenvatting van, van wie hoe, zij was. Hoe moeder was, ja. ja. Want hoe vond u het? Ik bedoel, in eerste ja. instantie kwam daar tante Ang. Ja. Herinnerde u zich nog de eerste ontmoeting, kennismaking. Oh, Wat ja. voor soort vrouw ja, had, had ja, u voor ja. zich? Dat was zo'n hele statige dame. Want we gingen haar afhalen op het stationnetje in Overveen. Tante, mijn tante en ik, om, om, hè, om haar te verwelkomen. En toen kwam er zo'n vrouw uit, het, uit de trein... Er kwamen heel veel mensen uit de trein en ik dacht: oh nee, die niet, die niet, die niet. En die liep, ja, met, ja op zo'n speciaal statige manier. En ze had van die kroketachtige krullen op haar hoofd. Het was midden in de zomer. En ze had een, een, zo'n jurk met steenanjertjes erop. Steenanjertjes? Ja, die, die, jurk steen had ik nog, ja dat, die hadden wij in de tuin. Ja, die jurk kan ik nog helemaal natekenen, precies hoe die eruit zag. En, want die stonden ook bij ons in de tuin. En die, had, die mocht ik altijd plukken van mijn mama. En toen kwam die mevrouw en die had ze op de jurk. Nou ja, allemaal van, van die rare beelden. parallellen en beelden. Oh. En ja, nee, dat was, dat was heel... Ja, dat was eng. Vooral eng. Ik weet ook dat ze al zo naar me keek... met zo'n zielige blik in de ogen. En... het die eerste middag, en, en toen ging ik in de tuin... maar een beetje koppeltje duiken, weet je, gewoon... om, om, om mezelf een houding te geven. Nee, dat, uh, dat was griezelig En toen ging ze trouwen. En dat is eigenlijk een heel cruciaal ogenblik. Toen hield ze een toespraak tijdens de lunch. Zogenaamde lunch. Bij kraantje lek. Een broodje met iets erop. Dat kreeg je. Dat in de, zo, zo beschreven is dat Land later. Want in de er was niks eigenlijk. Ja. Maar en toen zei ze, ik trouw nu alleen, niet alleen met Toon, maar ook met Rita. Van wie hij zo zielsveel houdt. Oftewel, ik was toen eigenlijk ook met moeder getrouwd. En toen op dat ogenblik wou ik onder die tafel gaan zitten. En mijn hoofd in mijn handen houden. En Nou ja, ik heb het gevoel dat ik daar heel lang gezeten heb onder die tafel. Wat vond u precies zo erg aan haar vanaf het oh, eerste moment? Uh, uh, nou, omdat ze, ze, ze, ze dat enge afstandelijke en dat, uh, ja, het was zo'n, zo ja, dat, uh, ja, iets heel geforceerd zat er ook in. Zo'n vrouw die, die ook helemaal niet wist hoe ze met zo'n kind om moest gaan. En, en ja, je, bent, je verlangt naar je mama. En de, de, niet dat mama nou zo vreselijk veel warmte had gehad. Maar, maar ja, je, je wil dat gewoon niet. Hè? Je bent natuurlijk sowieso anti. Hè, in het begin. Dat was het vooral. En, u wilde het natuurlijk vooral niet. Het, je wil het vooral niet. Nee. En dan was het ook nog een vrouw een vrouw met kroketten. De, waar dat ja. van die van die ja, Nou nee, op, op, dan, dan draai je, je je haar in van die van die ja, lange, langwerpige krullen die je bovenop je hoofd legt. En, nou, dat... Alsof er een closetrol ingerold is. Dat ja, soort nou een paar naast elkaar. Nee, je ziet dat kapsel nog wel. Moet, moet je maar in vroege uh, tijdschriften van vroeger okay, kijken. Dat was, best, dus dat was best be, bekend hoor, in die tijd. Nou ja. Maar het, het klopte dus niet. Nee. En zij had geen... Er, ze, had, ze was weduwe, ja. maar had nog geen kinderen nee. gekregen. Die man was wel heel snel ja. Uh, gestorven. Ja. Dus daar zaten eigenlijk uh, uh, drie. Ja, nu zou je getraumatiseerd. In die tijd had je dacht van dat woord volgens ja. mij nog niet ja. eens. Maar drie getraumatiseerde mensen ja, bij elkaar. Ja, dat was ook zo. Dat was ook zo. En zij beschreef het later, dan zei ze wel eens, als twee vrakjes op zee zijn wij tegen elkaar opgedreven. Uh, zij hem. Papa. Mm -hmm. Nou ja, en daar zat er nog een klein derde frakje. Er was frakje nog een blij. derde vrakje. Een derde vrakje, Want bijvoorbeeld mijn vriendjes, als dan die bij me thuis kwamen... toen zagen ze opeens dat daar een andere moeder was. En dan zeiden ze, wat is dit? Ik wou er helemaal niet over praten. Ik, daar werd niks over gezegd? Nee, er werd niets over gezegd. Dus daar was opeens een andere vrouw. En die was ook lang zo mooi niet als die, die moeder van vroeger. Dus ze begreep het echt niet. Ik zei, ja, dat is mijn moeder. Zoiets mompelde ik dan. En dan gingen we gauw over andere dingen praten. Nee, dus het was allemaal heel erg. Was het u eigenlijk wel goed uh, uitgelegd? De, nee, dat niks. uw moeder verliefd was geworden op nee, een andere man? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, maar dat had ik wel gemerkt hoor. Bij de tennisbaan en zo, zo'n beetje. Dat mama met een andere meneer ging tennissen. Maar. Je voelt van alles, hè? als klein kind hangt er wel van alles in de lucht. Nee, er, was, er werd niets, niets, niets uitgelegd. Dat, dat is eigenlijk uh, van die tijd natuurlijk... Nou ja, dat lees je overal in het ja, boek. Ja. Hè, dat uh, Dingen over kwamen je, maar niet over praten. Nee, ik denk dat ik daarom dat boek nu ook geschreven ja, heb. Ja, want dat is natuurlijk wel de hamvraag. Want de, het was toch al, wanneer was het? 1993, dat u over je jeugdherinneringen begon te ja, schrijven. Eerst voor kinderen, ja, jeugdboeken. Ja. En nu dus voor volwassenen. Ja. Wat deed u besluiten om dat uh, gaan doen. Nou ja, Waarom zou je eigenlijk? Uh, ja, nou, het gekke was, ik was aan een gewoon, ik schreef altijd fictie en ik was uh, aan een boek bezig en ja, om midden Tussen dat boek door kwamen er uh, flarden van herinneringen boven. En die schreef ik op kleine fotjes papier en legde ze op een hoek van de tafel. En dat boek, dat uh, wou niet vorderen. En die stapel werd hoger. En toen merkte ik, aha, wacht eens even, er moet kennelijk van alles uit. Nou ja, en dat heb ik dus acht boekjes lang volgehouden. En, toen, uh, en wat veroorzaakte dat bij u? Nou heerlijk, ik vond het iedere keer zo fijn om dan weer... Hè, ik kroop weer in die Rita van toen, vanaf mijn vierde tot mijn veertiende ongeveer, ging uh -huh. dat door in die boekjes. En toen was ik klaar, toen vond ik, nou nu is het afgelopen, want nu ben ik geen kind meer. Huh. En dat, uh, maar ja, toen is er toch een ogenblik gekomen waarop ik vond... He, om verschillende redenen. Zo, he, dat is ontstaan eigenlijk. Nou, ja, welke reden was dat? Nou, de reden was. Was, was, ja, was er echt een, een nou, moment? Dat... Er was een moment, dat kan ik wel zeggen. Ik, eh, moeder was dus een bevlogen kunsthistorica. Eh, en die kunst die probeerde ze aan ons allemaal vreselijk op te dringen. Of Moe tweede moeder. Hè, ben zeg tweede ik, moeder. Ja, ik zeg ja. moeder, ja, ja. Mama was ja. die andere. En eh, die kunst, daar wilden we dus allemaal niets van weten. En enige jaren geleden. We zijn, want uw vader kreeg samen oh, ja. met tante Ank, met oh, moeder, God, ja. nog drie kinderen. Nog drie kinderen, kinderen ja. ja. En die wilde er ook, niet wilden ook niks nee, van. Nee, nee, nee. En nee, waarom niet? niet? Nou, omdat ze probeerden door, door je strot te duwen. En dat is natuurlijk niet de manier. En het begon. Ja, het is, dit wordt best een ingewikkeld verhaal. Het begon. Toen zij net in ons huis kwam, toen had ze hele mooie platen bij zich. Re renaissance Reproducties van renaissance schilderijen. En er was er één bij met een roze engel. En dat vond ik zo mooi. En toen was ze gewoon nog tante Anke en ze zou gewoon weer weggaan, dacht ik. Hè. Dus ik vroeg of ik die mocht hebben. En die mocht ik hebben van haar. Nou, en Die heb ik gekoest op mijn kamer. En die had ik zelf uitgekozen. Hè. Dat was gewoon voor... Maar toen ze eenmaal getrouwd was met papa... toen bang, al domme kunst, kunst. En, ja, he, nou ja, dat werd zo vreselijk opdringerig. Dat je, daar, daar wilde je niets meer van weten. Maar hoe, maar, hoe opdringerig was dat dan? Dat, wat gebeurde dan? Zo'n moeder die de hele tijd nou ja, kijk, meesleep uh, naar nou het nou ja, ja, en vooral die, he, die reizen. Ook, je, leest, We gingen naar uh, uh, Zweden en dan... Uh, ergens in Denemarken bij een kerk, en, uh, dan... Um ik zei, ik blijf wel even in de auto zitten. Nou, razend werd ze dat, dat ik niet mee naar binnen wou. Hè? En na mijn eindexamen ben ik met haar naar Rome gegaan. Eh, omdat zij dat zo graag wou. Nou ja, dat was gewoon ook één grote college, in de jaartallen. <lacht> hè, en nog een paar jaar later ging ik met een vriendinnetje naar Florence. Waar moeder weer wou eigenlijk met mij naar Florence gaan. En dat... Eh, de moeder zei: Ja, maar dan moet ik jullie eerst college geven. Dus dat was weer. Lappenvol aantekeningen voordat uh, wij die reis konden. En dan na afloop ook nog een soort overhoren ja. ja. Over het allemaal. En, uh, ik zag echt in mijn dagboeken, doorgestript en met moeders letters erboven, namen beter gespeld. en jaartallen. En dat soort In ja, het nee. reisdagboek. Ja, ja, zulke dingen. Ja, dat dat, dat gaat wel ver. Ja, dat, dat Rome-dagboek. Ja, het is heel schokkend hoor. Maar ook natuurlijk... En die Rome-reis, zeg ik, want dat heb ik ook gelezen in het boek. Ja. Was alleen voor het kind dat het gymnasiumdiploma ja, ja, ja, ja, had behaald ja, ja, ja. hè voor u ja. en voor Wouter uw halfbroer. Ja. Ja. De andere twee kwamen er niet voor in aanmerking want geen gymnasiumdiploma. Nee, ik geloof dat veel later mijn zusje toen ook wel met haar naar Rome is geweest hoor, maar dat was niet op deze manier. Nee. Mm -hmm. Oh, dat heeft Wouter verteld. Oh, interessant. Ja, dat zou kunnen ja, uw ja. halfbroer. Ja, of ik heb het gelezen halfbroer. in het boek, maar Oh nee, dat heeft mijn halfbroer okay. in ja, ja. dat gezegd ja. verteld. Nou ja. Uh, maar, ja. maar het was dus het het was was veel die... veel te veel. Het was een vrouw die. Veel te veel. Je kon het allemaal niet aan. Nou ja, toen ont... de aanleiding tot dit boek. Ik ontmoette in Bergen, waar ik nu woon, een vrouw. En die bleek, nadat het gesprek zich een tijdje had ontwikkeld. een leerlinge van moeder geweest. Zijn moeder had kunstgeschiedenis op school gegeven. En die was zo enthousiast over haar en helemaal. Nou ja, ze was kunstgeschiedenis gaan studeren. En had zoveel aan haar gehad. En op dat ogenblik... Ik werd aan de ene kant heel blij. Ik dacht, oh, dat is toch leuk. Dat iemand zo van... Maar tegelijkertijd werd ik ongelooflijk jaloers. Ik dacht, zij wel. Oh, en zij heeft dat, dat, dat mooie vak gestudeerd. Dus ik kreeg opeens... De behoefte om toch in. Moeder was al lang dood. om eindelijk ook eens zelf kennis te gaan nemen van die kunst. Dus toen ben ik alleen naar Florence gegaan. op zoek naar het origineel van mijn roze engel. Ik dacht, nou, dat gaan we dan nu eens even, even doen. En had u toen onmiddellijk ook het idee van. dat is een mooi uitgangspunt voor het boek? Want dat is het nee, geworden, hè? Op ik zocht naar die helemaal engel. Niet helemaal aan niet. Een boek. Ik dacht echt niet aan een boek. Ik ging puur. Spontaan. Het is ook wel leuk om eens een reis te gaan maken. Met de... Nee hoor, zo, zo ver was dat allemaal niet. Maar in de loop van, dat, uh, van die reis... Nou ja, ik ben nogal monomaan. He, ik, eerst zocht ik naar die engel. Maar al steeds kwamen er her, herkenningen van... Iets van moeder in die stad. Hè? Van die reproducties en medaillonnetjes en dingen die ik. En zo kwamen al die herinneringen te komen. Ze, was daar, overal, ze was daar overal. Omdat ze zo overal. bezeten was van. Ja, ze was daar overal. Kunst. Dus het sloeg helemaal om. Ik heb daar ook een dagboek van. En dat dagboek, daar staat opeens. Het begint te spoken in mijn hoofd. En vanaf dat ogenblik zijn alleen nog maar dingen met, met moeder. En ja, dat gebeurde volledig spontaan. Maar heeft u nu enig idee? Want u zegt eigenlijk twee dingen. Uh, ik, ik wilde het ook niet op het moment dat ze mijn moeder werd. Want nee. waar was mijn eigen moeder? Ja. Uh, uh, terwijl u in eerste instantie nog wel ontvankelijk was. Ja, Getuige het verhaal van ik... die mooie reproductie ja, van de Engel. Ja, toen was ik vrij. Maar ook haar eigen kinderen, uh, ja. die ze kreeg bij uw vader... Ja. moesten er niet veel van hebben. Nee. Dus er was ook iets met de vrouw zelf aan de hand. Ja, wat toch zonder wel... meer. Ja, ja, ja. Nou ja, Het was natuurlijk zo'n grillig mens, een vat vol tegenstrijdigheden. Je, kon nooit, je wist nooit waar je aan toe was bij haar. Bijvoorbeeld alleen al mijn vriendjes en vriendinnetjes. Wie wel mocht en wie niet mocht. En hoe ze die uitkoos. En dat ik dan probeerde te verzinnen wie wel bij ons thuis mocht komen. Dan dacht ik, nou misschien wel dat meisje uit dat hele mooie huis. Misschien dat die eh, met al die kamers en een beetje vader was een belangrijk beroep... Misschien dat ze die wel leuk vindt. Nou, en dan kwam dat meisje en zei moeder: Hoeveel kamers zitten er in jullie huis? En dat arme kind strok zich helemaal dood. En, eh, maar dan was er weer een arm jongetje. Of, of een raar, een raar schof, schoffie eigenlijk. Die altijd in de modder speelde ergens in zijn tuin. En daar mocht ik dan weer wel mee spelen. Want daar zag ze iets in. Wat overigens ook nog wel weer waar was. Want dat was een hele geniale want? jongen. Een geniale Ja, jongen. die werd later. Ja, een hele originele jongen. Die ze uit dus, de modder. Omhoog ja, had en, want ze had ook weer een neus voor alles met, met creativiteit en talenten. En ja, daar, daar, dat, dat mocht dan weer wel. Maar het klopte allemaal niet. Dus je, je was altijd het gevoel dat je op het verkeerde been gezet werd. En als morgens was ze een soort ijspilaar, kwam ze naar beneden... en dan dacht ik, oh jee, ik heb alles in verkeerde... en dan was ze smiddags, dan lag ze met een, zat ze met een boek van Michelangelo... en uh, dan helemaal verhit, en dan dacht ik... god, lijkt wel of Michelangelo hier op bezoek is geweest of zo. Hè? <laughs> en dan was ze weer vro vrolijk. Dus ja, uh, het was gewoon een heel, heel moeilijke vrouw om... Uh, um, Greep op te krijgen. Je, je, ze hield wel veel van me, maar op zo'n rare manier. He, en dan was ze aan de ene kant heel preuts, maar aan de andere kant er, sloeg dat dan ook weer door naar eh, wonderlijke. Eh, eh, eh, ja, dat ze een beetje uitdagende dingen kon zeggen. Uh, nou. Kortom, u bent opgevoed door twee vrouwen ja. waar totaal geen pijl nee. op te trekken was. een Geloofjes heel erg streng protestant. Uw vader dan, niet? Nou? Nee, mijn vader helemaal niet. Maar dan haalde ze ook weer een waarzegster in huis... Die, die mij ook onder het mes nam... en allemaal gruwelijke dingen over mijn toekomst ging voorspellen. En een spiritistische naaister. En daar zat ze dan ook al door heel gespitst naar te luisteren. Maar ondertussen was ze... Dus je begrijpt wel, je, je hebt... Uh, ja... Het is vrij verwarrend voor een kind. Wat bent u de wijzer van geworden? Want ik bent nu zelf in de 70. Ze is trouwens ja. hoe oud is ze geworden? zevenenzeventig? 77. 77, maar twee jaar ouder dan ik nu. Ja. Sjf, en wat bent u de wijzer van geworden dat u nu op dit moment ja. dit boek heeft geschreven? Want dat is ook wel wat. Dat u ja. zelf op 75-jarige ja. leeftijd besloot. Ja. En nu ga ik het boek over ja. deze Nou ja. De, dat is dus nu, he, dat begon dus daar in Florence en toen dacht ik, ja, en nu wordt het een boek, want nu moet ik ook maar eens een keer als volwassene met de billen bloot. Uh, uh, he, want uh, het is natuurlijk heel simpel om, of simpel is het is het nooit, maar je, uh, om je achter het kind te verschuilen. He. Ik had allemaal kritiek op moeder en allemaal of ideeën, maar dat was altijd het kind. In mij en daar kroop ik lekker in en dat is toch veilig. Maar nu, alles wat ik in dit boek verkondig, dat is ik van de nu. volwassen En dat is toch uh, ja, een, een stap die zo langzamerhand wel nodig was, vond ik. En wat heeft u dat opgeleverd? Nou, dat heeft me opgeleverd dat ik zeker wat later in dat boek veel meer begrip voor haar heb gekregen en. Ja, hoe uh, die frustraties waar zij mee rondliep, haar verleden. Je krijgt een soort inzicht. En ook, ja, dat ik toch echt uh, heel erg verzoenend. Uh, uh, ja, voor mij is dit op de een of andere manier, ja, ik weet je hoe ik het boek aanvankelijk wou noemen: ja. Ode aan een onmogelijk mens. Maar dan vooral Ode. Het toch, dat is het voor mij op de een of andere manier toch, ondanks alles. Want mm -hmm. ze deed zo ongelooflijk haar best om mij op te we, we, we spraken uh, Wouter uh, om, Verschuur, mijn halfbroer. Ja. En uh, hij vertelde ons, van: hij heeft uw biologische moeder niet veel ontmoet. Ik nee, geloof maar niet, drie keer. Ja. Maar uh, dat uh, zijn moeder, uw ja. tweede moeder een intellectueel was. Ja. En in dat opzicht uh, dus eigenlijk veel beter bij u paste... Ja. dan uw biologische ja, moeder, vreemd genoeg Ja, oh, dat is zonder meer waar. Ik heb natuurlijk heel veel aan haar te danken... Zij heeft mij naar het gymnasium gestuurd. Hè. Zij vond dat ik moest gaan studeren. En dat was in onze, onze familie helemaal niet gebruikelijk. Hè. Mijn vader was zakenman. Dus misschien was ik toch wel iets gaan doen met talen. Maar, maar nee, ze heeft... Ze heeft me natuurlijk ook heel erg geïnspireerd. He, al deze dingen die ik nu zit te vertellen, over dat rare dubbele. Dat is tegelijkertijd heel spannend en inspirerend. He, zo en dat heeft u eigenlijk al die tijd niet zo willen zien. Nee. Of u heeft haar dat niet gegund? Nee, dat heb je dit niet gegund. En uh, nou ja, um, ze hield dus altijd lezingen over uh, kunstgeschiedenis. En dat, we hebben al die lezingen na haar dood. Uh, Weg, weg, weg, die lage. In de open kopie. haard, hè? Ja, en daar heb ik heel erg spijt van gekregen. Want ik begon toch steeds meer... Ja, ik wilde gewoon verder doordringen in haar. Want ik weet dat ze goede lezingen hield over Rembrandt en van Gogh. Nou, dus, ik tast in het duister. En ik denk nu, waarom in godsnaam hebben we het allemaal weggegooid? Had het in een diepe kast gestopt... En er nooit meer naar gekeken, maar dan was het er wel nog uh -huh. geweest. Dus dat is zeker ook een van de drijfveren geweest, hoor. Te, tot het schrijven van dit boek. Nou ja, en, dit en, en u wist natuurlijk niet hoe snel u een, een buitenlandse taal moest gaan studeren, uh, het Zweeds. En ja. naar Zweden moest vertrekken. Ja, nou ja, dat... Weet je, al die dingen doe je niet bewust, maar nee, ik vond natuurlijk. het gewoon zo'n prachtige taal. Hè? En uh, ja, dat. Uh, dus ik deed het puur uit. Uh, ik was daar geweest hè, als kind. En, uh, Uw vader, dus, uh, dat vader moet u nog even vertellen. Vader was natuurlijk zakenman. Hij uh, zat in het hout en die reisde heel, Eigenlijk heel was veel. Hij een diplomaat in het hout zegt hij, uh, Wouter. Uh, ja, dat Verspreek. zou je kunnen zeggen. Hij was echt. Hij was bemiddelaar. houtagent. En nou ja, dat was hij natuurlijk ook in zijn privéleven. Maar... tussen Diplomaat bijvoorbeeld, Altijd maar schipperen. Maar er is een ogenblik. En dat vind ik toch wel heel belangrijk. Toen, want het werd natuurlijk steeds moeilijker. Tussen moeder en, en mij. Die, he, die druk die zij uitoefende werd steeds groter. Ik heb lang in Zweden gewoond. Maar op een dag gingen we terug naar Nederland. Werd dat eigenlijk niet minder op het moment dat haar eigen kinderen er kwamen? Ja, Je zou toch zeggen dat het uh, de druk nou, een beetje van de keten Ja, is? nou, dat haar eigen kinderen volwassen waren en gezinnen hadden. Nee, de, nee ze, die druk... Kijk, ik was haar hè? dat zei ze altijd. Rita, jij bent mijn broddellapje. Uh, waarmee en, ze bedoelde? Waarmee ze bedoelde dat ik was ze probeerde de pedagogische principes die zei van een geleerde uh, rector van het Amsterdamse liceum meneer Gunning dat was de grote pedagoog die, die had ze geconsulteerd nee, nee dat was haar uh, nou je zou kunnen zeggen haar tweede vader want hij staat op deze foto dit is hem, helemaal recht. Gunning helemaal recht. en dat was een Met nou, een ja, hoge zwarte fantastische man die haar uh, toch na de dood van haar eerste man in heeft bescherming. Opgevangen. Ja, die heeft haar heel erg opgevangen. En hij heeft zeker allerlei goede invloed op haar, op haar gehad. Maar goed, dat, waar, dat was voor haar ook een lesje. En dan was ik het broderlapje, dus probeerde ze dingen op mij uit. En ze verbood mij dingen. Ze verbood mij bijvoorbeeld om op straat te krijten. Hè? Dat mocht ik niet. Maar Waarom de jongens... Nou, dat was niet netjes of zo, dat hoorde niet. Mm -hmm. Maar de jongens, die mochten dat... Liet, daar liet ze het oogluikend toe. En dan zei ze altijd: en tegen mijn dochtertje, tegen Elke, mijn haar jongste kind, zei ze dan kom, ga eens gezellig krijten op straat. Hè? Dus daar beschreef ze haar eigen ontwikkeling als moeder. Wat ik wel heel mooi vind. Want Dus ja, ik als uh, oudste kreeg gewoon de uh. meeste... Uh, uh, ja, het werd op mij uitgeprobeerd. Wat mij altijd zo verbaast als ik mensen van uw generatie spreek... dan is het... Bedoel, dat beschrijft u ook. Alles werd verzwegen. Niets nee. werd echt uitgesproken. En uh, dat, dat er nu zo'n tijd is waarin alles eigenlijk alles ja. gewoon gezegd ja. kan worden. En u ja. het allemaal kunt opschrijven. Ja. Wat is dat voor ontwikkeling die u heeft doorgemaakt? Hoe is dat eigenlijk? Nou ja, bij mij is het via die schrijverij eigenlijk begonnen. Want dat wou, wou ik daarnet juist vertellen. Dus toen het allemaal zo erg werd... en ik werkelijk, en moeder, die wou gewoon... Hè, het, alles moest zo blijven als het was. En ik had het alleen maar over verandering en ontwikkeling en groei. En het pad is een. Ja, nou ja, je weet wel. Krishnamurti, ik had allemaal van je dat weet van niks. Ja, nou ja, ja maar, die maar tijd, dat kan je je voorstellen. 70, in de mm -hmm. Ja, wie 70. En toen ben ik een boek gaan schrijven. En dat heette Zwerftocht dus van een trollenkind. En dat, nou ja, is een afschuwelijk sprookje. Waarin een klein trolletje dat eenzaam ergens ronddobbert, gered wordt door een vredevogel vogel die Krato heet... En uh, die Krato neemt dan dat trolletje in bescherming. Maar het trolletje moet blind vertrouwen op Krato. Als hij dat nou maar doet, dan gaat het altijd goed in zijn leven. Nou ja, een doodeng het, boek. Wordt een doodeng, het is, werd een doodeng boek. En ik, ik zat te trillen terwijl ik het schreef. Toen was u veertig, had inmiddels ja. drie kinderen ja, ja, precies. En ik had mijn, mijn kinderen die lazen dat ook. Maar ik, ja, ik vertelde uiteraard niet waar het eigenlijk om ging, Want die krato... wordt dus uit de weg geruimd. Die, die wordt... Uh, uh, nou ja. Uit de weg geruimd. Uit de weg geruimd. Zeg dat maar rustig. En dat is een boek geworden. Dat is mijn tweede boek. En dat heb ik aan mijn vader gegeven. Nou, dat is een van de ergste dingen die ik zelf vind dat ik gedaan heb in mijn leven. Want ik dacht, hij gaat voelen waar dit over gaat. Maar ik moet het. Het was nooit... over de tweede moeder. Ja, het ging over haar. En ik dacht, nou, dan misschien wordt het een breuk. Ik, ik dacht, nou, dit gaat waarschijnlijk een breuk worden nu. Als hij dit boek leest, dan is, het, dan is het uit tussen mij en mijn ouders. Maar ik kon echt niet anders. Omdat ik alles had opgekropt mijn hele leven. Nou, hij kreeg het. Hij kwam na een week bij me op, op bezoek, morgens. En zei... Ik heb moeder verboden je boek te lezen. En toen ben ik koffie gaan zetten. En toen hebben we over andere dingetjes gepraat. En er is nooit meer een woord aan vuil gemaakt. Maar voor mij was het precies wat nodig was. Want hij, hij zat gewoon koffie met mij te drinken. En het ging allemaal door. En toen viel er een blok van me af. Want hij had eindelijk een beetje partij voor mij, ge, voor mij gekozen. Nou goed, ik bedoel, hij had moeder iets verboden. En hij wist donders goed waarom hij het haar verbood ja dus zonder dat er echt iets en werd er is uitgesproken. Nooit iets uitgesproken. Maar ik ben daar wel schrijver door geworden. U was het kwijt. Ze was uit de weg gegaan. Ja, en toen ben ik vanaf dat ogenblik doorgegaan met schrijven. En dat waren altijd boeken waarin uh, moeders opgevoed werden door hun kinderen. <lacht> en <lacht> ja, nou, daar kwam het in wezen wel een beetje op neer. Maar dat was voor mij zo heerlijk om te schrijven, want dat werd een soort buffer tussen mij en de wereld. Maar ja, toen ontstonden er natuurlijk ook weer andere problemen in mijn leven. Want ik had de Poot moeder die een poot onder mijn stoel van het leven was... die had ik afgezaagd eigenlijk daarmee. Hè? Want ik was gewoon ver verlost van haar... omdat papa eindelijk niet krampachtig haar partij trok. Heeft ze het ook nooit gelezen? En het leuke is, nou, dat, dat vind ik dus echt heel... dat, dat was voor mij zo ongelooflijk fijn. Toen papa net was overleden... en moeder was verhuisd naar een uh, flatje... Toen stond ze met mij op een dag voor de boekenkast. En toen wees ze, naar dat, dat boekje stond in haar boekenkast... en toen wees ze naar de rug van dat boek en zei ze... dat boek heeft papa mij verboden te lezen. En ik stond naast haar en ik dacht, oh nee, nu wil ik haar omhelzen. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan, want ik, ik moest me ook... Hè, oh. Niks aan de hand of zo. Maar U was vond... ermee besmet geraakt. U raakte haar ook niet aan. Nee, maar nou ja, ik voelde... Ja, ik vond het zo aangrijpend hmm. eigenlijk. Dat had ze dus gerespecteerd van hem. En ook na zijn dood heeft ze dat nooit gedaan. Maar wederom de onuitspreekbare... Maar toch, uh, ja, dat het dan zo'n idiote lading kan krijgen. En, dan, en uh, zo een bron kan worden van vond, het schrijverschap. Ja, want dit boek, ja, kinderen vonden het schitterend. Die vonden die, ja, nou. Dus dat. Uh ja, dat is dus het. En dan vroegen ze natuurlijk hoe, hoe ik daarop gekomen was. En dat vertelde u dan nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nooit. <laughs> nee, ik had allemaal leuke uh, verhalen over inspiratie en zo. Nou ja, nee. <laughs> maar dat, nou ja, goed. To, toch was, was het onder haar invloed dat u weer terugkwam met man en kinderen, met meneer Turk. Ja. naar Nederland. Hè? Ja, ja, dat, had dat is zij min of meer. Ja, dat is, kijk, ze heeft eigenlijk altijd de regie in handen gehouden over mijn leven. Toen dat was ze al je... in de '40. Ja, maar mijn oude professor. die kwam altijd bij ons op bezoek. en die zocht een opvolger. En uh, op een goed ogenblik. En mijn man was literatuurwetenschapper. En moeder die wou mij terug naar Nederland hebben. Dat was heel duidelijk, want die vond dat Zweden niks. En voor die kinderen, nee, Rita moest naar Nederland. Nou, Waarom vond ze dat Zweden eigenlijk niet? Nou, ja, slappe Zweden. Dat, die, die, die, nee, dat, dat was een uh, verwekelijkt volk. En die hadden geen oorlog meegemaakt. En die wisten niet hoe... Ja, dat is altijd belangrijk, hè? Die heeft de oorlog niet meegemaakt. En die hadden die gepanzerde treinen doorgelaten. Dus hij eh, had ook een nare rol gespeeld in de oorlog. Dat was heel belangrijk, hè, voor die generatie. Ja, iemand die de niet arier verklaring Ja, ja Die vond thee. echt Zweden was niks voor haar. Hmm. Maar toen heeft ze, ja, want ze zat achter de coulissen altijd flink uh, dingen te regelen en uit te vogelen. En dat heb ik dus heel kort geleden van een vriendin van Moeder te horen gekregen. Dat zij mijn professor op het idee heeft gebracht... om uh, zijn balletje op te gooien over die opvolging. Oh, dat wist u niet? Het staat nu te lezen in het boek, maar dat weet u pas sinds kort. Van het boek. Helemaal, ik weet het sinds kort, sinds twee jaar. Dus dat kon ik toevoegen aan deze tekst. Nee, maar ik, ik. Ja, nee, mijn oren vielen van me. Ik hoofd. kijk in de ogen van een 75-jarige vrouw, hoe oud bent u nu? En dat je dit soort ontdekkingen dan Dat doet, je toch? zulke ontdekkingen. Denk ik. jee mie, nee. Dus. Toen ook nog had ze die regie. He, dus het is al door op de een of andere manier. Heeft het heeft allemaal heel goed uitgepakt. En mijn kinderen zijn dolblij dat ze in Nederland wonen. Nou, voor je huwelijk was het niet al te best. Nee, voor mijn huwelijk. Dat Re is, lees ik tussen dat, de regels. Nee, dat, door. Is, dat is ook misgegaan. Ik weet natuurlijk niet hoe. Het was misschien anders gelopen als we in Zweden waren gebleven. Ik kan daar geen uitspraak over doen. Dat ik weet je het haar die, daar niet de schuld van geven? Nee, absoluut niet. En uh, dingen gaan zoals ze gaan. En kijk, die professor was er zelf ook bij, hoor. Dus die wou het ook mm. graag. Die hebben dat gewoon met z'n tweetjes zitten bedenken. Bovendien, de, er was ook nog een benoemingscommissie. Dus het is niet allemaal Ze heeft door... dat niet in een eentje gereed. Nee zeg, absoluut <lacht> niet. Maar ze heeft suggesties gedaan. Mm -hmm. En een benoemingscommissie kan ook wel weer andere keuzes. Ik bedoel, het is een keurig netjes allemaal verlopen. Maar, ja, ja. Maar het werd natuurlijk allemaal anders op het moment dat u met uw man en de kinderen ja. zich hier in Nederland ja, ging zetten. En, toen... en in de buurt was. Van... Ja, ja. En dan... Het ouderlijk huis. Ja. En zij nog de hele tijd ja. poogde om. Ja, ze dacht dat het allemaal een beetje terecht Komen ze gezellig de weekends weer bij ons, he? dacht ze. Net als vroeger, <laughs> na tien jaar. Eigenlijk is er nog sprake, uh, uh, Rita Verschuur, mevrouw Turnquist, vroeg ik er nog ja, even aan. Ja, mensen ja, ja. die laatst in ingeschakeld. Ja. Er was nog een derde moeder. Hè? We hebben het nu over de oh, biologische ja, moeder ja, gehad. We hebben het over leuk. de tweede moeder ja. gehad. En dan is daar Astrid Line. Ja, nou dat vind ik heel leuk, dat je die ook nog even noemt. Want dat is natuurlijk de, in een bepaald opzicht zo'n inspirerend uh, mens voor mij geweest. En ook bepalend geweest. Ja, in uw leven en zeker in uw carrière. Oh, ja, ze heeft mij zo aangemoedigd om, om dat ze hoorden en merkte dat ik opeens zelf ging schrijven, nou, deed ze niets anders dan mij aanmoedigen... om daarmee door te gaan. Wat uh, verband had u met haar? Zij is in 2002 overleden. Ja, nou ja, zij was... Uh, in de negentie? Zij was natuurlijk geworden. mijn... Uh, ik, ik vertaalde al haar werk. De hè? geestelijke moeder van Pippi Lankaus, ja, zeg ik nog even. Ja, ja. Uh, ik vertaalde niet Pippi Lankaus, want dat was al vertaald. Oh. Dat denken de mensen altijd, maar dat moet hier even rechtgezet ja. worden. De rest van haar oefen heb ik allemaal vertaald. Dus we hadden gewoon via die boeken natuurlijk een heel intens contact. Maar dat werd steeds persoonlijker. Het was gewoon zo'n sprankelend mens dat mij zo inspireerde. En ja, de vrijheid hè, die zij uitstraalde en kracht. En, en, uh, uh, en de, de correspondentie hadden we natuurlijk. Uh, dus ik schreef haar vaak brieven. En daar antwoordde ze altijd heel meteen op. En had dan weer net iets waardoor je ging juichen van het plezier... Van, uh, dat ze je weer een hart onder de riem stak. En ook in heel moeilijke ogenblikken... ten tijde van mijn echtscheiding... heeft ze mij aanvankelijk heel streng toegesproken. Want u had afgedaan voor haar... Nee, maar ze heeft me streng toegesproken over die, het idee van uh, mensen gaan veel te snel scheiden tegenwoordig. Eh, want zij uh, vond dat uh, de jeugd van tegenwoordig waar ik dan toe hoorde, die, die nam dat allemaal niet serieus genoeg. Dus dat deed ze aanvankelijk. Maar toen Had ze een dus... beetje gelijk? Nee, helemaal niet, want ze opeens of na een tijdje heeft ze me, toen ze merkte dat het echt serieus was allemaal, toen heeft ze me volledig gesteund. Ja. In de, nee, helemaal achter mij gaan staan. Ja. Maar ze wou me eerst waarschuwen gewoon van pas op, pas op, maar daar leefde ze zich enorm in en dan haalde ze ook voorbeelden uit haar privéleven aan. En dat vond ik het meest bijzondere, dat ze dan heel openhartig was. Ook over haar eigen. Ze had ook wel eens huwelijksproblemen gehad. Wel volgehouden enzovoort. Mm -hmm. Dus ze sprak uit eigen ervaring. En dat, dat vond ik het mooie, dat ze... Als er problematische dingen aan de orde kwamen... Dan dan noemde ze zichzelf als voorbeeld. Hmm. U heeft, uh, behalve Pippi Lankaus, dan al haar werk uh, vertaald. Ja. En u heeft uiteindelijk ook over deze derde moeder... Ja. een boek geschreven, in 2008 was dat, dat het in Nederland ja. uitkwam. Maar het is nu net in Zweden, uit. Ja, het is net in Zweden. Ik heb het nog sterk bewerkt voor uh, Zweden. Omdat daar kun je nog meer ingaan op allerlei andere... literaire verschijnselen die daar bekend zijn. andere schrijvers met wie Astrid ook nog een contact had. En dat is ook gelijk met dit boek verschenen. En daar dus, heel goed ontvangen worden. Ja, ja, het is heel goed ontvangen, dus het is heel erg leuk. Dat dat... Maar wel opvallend want ook u, u doet nu vooral heel aardig over haar, maar het was toch ook een ingewikkeld, ingewikkelde vrouw, die ook het ene moment uh, heel vrolijk en aardig kon zijn, en het volgende moment opeens geen thuis gaf. Net als die twee moeders waar we het net ja, over Ja, dat was ook wel een beetje zo, hoor. Ik zit haar nu natuurlijk even over de dood dan goed hoor. Nou ja, kijk, je wil ook een beetje contrast aanbrengen tussen de verschillende vrouwen. Nee, dat had ze ook wel eens. Ze kon ook wel eens een beetje grillig zijn hoor. Dat is zo. Ja, dan, kijk, als je zo'n zo boek schrijft over iemand. dan komt het natuurlijk niet alleen maar, uh, wordt er natuurlijk niet alleen maar gejuicht. Dus dat, dat, dat had zij ook wel, ja. Je, moest, je moet een beetje oppassen altijd. Zei. Want het is wel vreemd hoe dat werkt in een mensenleven: hè? dat je. Uh, op de een of andere manier dan steeds dit soort vrouwen... Uh, uh, als moeder krijgt, uitkiest, yeah. hoe je yeah. het dan ook uh, yeah. wilt noemen. Yeah. Waarbij nog opgemerkt moet worden dat uw eerste moeder... die u dus verliet en haar yeah. man... Uh, haar moeder en haar oma, dus yeah. uh, uw overgrootmoeder yeah. en uw grootmoeder... hebben dat alle drie yeah. op rij gedaan. Yeah. Man yeah. en kinderen... Yeah. Verlaten. In de steek gedaan. Ja, ja, ja. U bent de eerste geweest die dat niet heeft gedaan? Nee, ik heb wel de man, maar niet de kinderen. Maar, niet de kinderen. Nee. <laughs> maar wat, de, heeft u daar veel over nagedacht? Wat dat ja. ik bedoel, Dat kan toch bijna niet genetisch zijn? Wat, wat ja. zijn dat voor rare. Nou, misschien wel een beetje. Hè? Dat dat. Ja, ik. Dat zijn. Het griezelige ding, ja, dat die herhalingspatronen... die in levens, hè, van ouders naar kinderen... dat wat je niet verwerkt of niet onder ogen wil zien... dat ga je doorgeven. Ik denk nou. dat het zo simpel is. Ik heb natuurlijk ook van alles doorgegeven... wat, wat moeder aan mij heeft uh, aangaan. Ik denk dat mijn kinderen in dit boek een heleboel zullen herkennen... van, uh, van mij naar hen toe... Uh, Wij wachten de boeken af. Maar ik weet dus niet. het is allemaal, ja, het is net verschenen. Haast niemand heeft het nog gelezen. Dus het is voor, ik moet, de en mijn broers en zussen, iedereen, ik moet nog, wacht nog op de reacties. Nou, het is Want wat voorbeeld zal er naar voren komen als een van uw kinderen of kleinkinderen over u een boek zal gaan schrijven? Nou ja, dat weet ik niet. Ik toch wel een beetje een idee. Nee, dat weet ik, ja. Was ja. u dominant? Nou, kijk, je moet niet vergeten, het is allemaal begonnen, die schrijverij van mij, met een briefwisseling die ik had met mijn tienjarige dochter Marit, die mij zo'n bazige moeder vond. Dus daar had je het al. Nee, ik was absoluut aan het doorgeven, Dat, daar ben ik van overtuigd. En toen hebben wij een heel jaar briefjes aan elkaar geschreven. En tenslotte... Hoe ging dat dan? Nou ja, die kwamen dan op, op, boven mijn bed, werd dat geprikt op de muur. Of, of bij haar lag het dan op dat bureautje weer eens een antwoord van mij. En dat, sorry, oh, daar gaat de microfoon. Dat ja, geeft niet, hè? En uh, die heeft, uh, dat heeft een heel jaar zo geduurd... En dat is een boek geworden. En toch? dat is ook, ja, dat is eigenlijk eerlijk gezegd mijn allereerste boek. Ja, ik zit zoveel te vertellen. <lacht> maar die. Uh, en wij werden het toch steeds vaker wel eens. Maar ik kreeg vaak een veeg uit de pan van haar. Dat ik toch weer een bedisselerige moeder was. Die, hè, zo dus gingen we naar de dokter. En dan vroeg de dokter aan Marit: uh, Wat is er met je aan de hand? En dan zei ik: Ja, ze heeft uh, keelpijn of zo. En dan antwoordde, dat staat dan in een van haar briefjes... Ja, en toen ging de dokter, die luisterde niet naar jou... maar die vroeg het nog een keer aan mij. En toen mocht ik zelf antwoorden. Nou, je weet je wel, dat soort dingetjes. Ja, nou, dat, dat soort kleine dingetjes. Kleine dingetjes, kleine. <laughs> die, nou ja, goed. Een erg aanwezige moeder. Een erg aanwezige moeder. En die titel... Die gelukkig boek, schreef. Ja, en die titel heet uh, Wie is hier eigenlijk de baas? Mm. Nou ja, dat zegt natuurlijk ook al een heleboel. Dus ik, ik denk dat er, ja... Ik ga me daar lekker niet in verdiepen. Nee, dat zou ik ook wat, niet doen. Wat, wat, Iets als... anders wat nog heel opvallend is, uh, is de gespleetheid in hun leven. We noemden ja, al ja. Zweden en, uh, en Nederland, ja. dus de twee landen. Ja. Uh, de biologische en de stiefmoeder. Ja. Uh, maar ook de vertaler en de schrijver. Ja. En de kinder en de volwassen literatuur. Ja, ja, Welke is... gespleetheid zit u eigenlijk het meest in de weg? Waar heeft u last van? Uh, nou ja, ik, ik, ik ontdoe me natuurlijk af steeds van de last die ik ergens van heb. Dus uh, <lacht> <laughs> ja, maar we doen een beetje... Je laat door... gewoon een vogel invliegen. En <lacht> nou dan... ja, door, door erover te schrijven, hmm. dan ja. gaat dat weer... Maar weet je, het is ook wel leuk hoor, zo'n leven. Uh, bijvoorbeeld die tweelandigheid, hè? om dat nou even te noemen. Dat, dat vind ik echt wel heel heerlijk om, om twee landen te hebben. En een leven alleen, realiseer ik me nu opeens. Ja. Want sinds 1983. Ja, ik leef alleen. Nou, dat is niet altijd leuk. Maar het is voor het schrijven wel. Voor het schrijven van een boek als dit absoluut een noodzaak. Want om zo diep in je geheugen te gaan gaan vroeten. Daar moet je ontzettend veel alleen voor zijn. Want het, al die herinneringen, die, ja, die heb ik nog maar naar boven we, weten te halen. En dus dat, het is in zekere zin ook wel een keuze? Ja, uh, het is een bewuste keuze. Absoluut. Tuurlijk kun je anders leven als je dat Als je dat, als je wilt. dat zou willen. Nee, als, nee dat, dat is echt wel een keuze. Ge, ik zag dat als een noodzaak. Ik had kennelijk zo vol hoofd waar nog zoveel te, te recht te zetten ja. veel, of uit te zoeken. Want die drie boeken over die drie verschillende moeders. Ja. Welke heeft u het meest moeite gekost om te schrijven? Dit laatste. Dat vond ik wel heel moeilijk. hoor. En wat maakte het zo moeilijk? Nou, kijk, omdat mijn vader hier ook een best belangrijke rol in speelt. En ik vond het heel moeilijk om over mijn vader te schrijven. Maar ik vond op een goed ogenblik toch dat dat moest. Hè? Want ik heb natuurlijk erg veel van hem gehouden. Maar ook die, die solidariteitskwestie van hem. Kiest hij voor haar of kiest die ja, voor mij? Ja, dat hij, dat, hij... dat is cruciaal hè, in ja. het boek. Maar in ja. welke zin dat cruciaal is, dat moeten de mensen dan zelf maar ja, lezen dat in moeten ze de de nee, nou, Dan ja. uh, zijn we aan het einde gekomen. Oei, ja. Daar ligt een tegel en die is inmiddels beschreven. Ja. Ik meld alvast, want dat is belangrijk om even te zeggen... dat zo dadelijk twee dingen op deze zender is te beluisteren. Directeur Evert van Straten is te gast... Uh, hij is de directeur van het Krillen Museum in Otterlo... en uh, spreekt over het feit dat hij uh, na 21 jaar met pensioen gaat... Alice de Bruin presenteert. Dat zo dadelijk, in twee dingen. En wat staat er op de tegel, Rita Verschuur? leest u het zelf maar oh, voor? Het leven is hier en nu. Nou, dat als ik... iemand dat uitdraagt, bent u het wel. <laughs> dank u wel. En uh, uh, nog een mooier, uh, verder leven. Nou, Hartelijk u. dank. Ja, en nog veel fijn. mooie boeken schrijven. Ja. Dank u wel. Fijn. Dank mevrouw Verschuur, dit was aflevering 2294. Morgen ontvangen wij Meesterdirigent Hartmoed Hansen. Tot dan. Radio 1. Kennisstof. Nee, NTR brengt cultuur. Elke dag. Er is een nieuwe Nederlandse munt: het schilderkunstvijfje.